Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Asielzoekers in Terapel hebben lange tijd geen eten en drinken gekregen, zegt het Rode Kruis. Volgens hen hebben de mensen die in kleine tentjes buiten slapen, omdat er binnen geen plek meer is, van gisteravond 10 uur tot vanmiddag 1 uur geen eten en drinken gekregen. En daardoor zijn er volgens hen opstootjes uitgebroken en zijn er spullen uit tenten gestolen. De directeur van het Rode Kruis heeft erover nu spoedoverleg met het COA, die zorg draagt voor de asielzoekers, en met de staatssecretaris van Asiel en Migratie. Schiphol schrapt deze zomer waarschijnlijk enkele honderden vluchten per dag. Dat doen ze omdat ze personeel tekort komen. Het gaat om zowel de vertrekkende als de aankomende vluchten. Vandaag lieten reisorganisaties weten dat ze de luchthaven voor de rechter slepen. Ze vinden dat Schiphol moet opdraaien voor de kosten, vertelt mijn economie-collega Nick Wouters. Denk bijvoorbeeld aan de hotels die geboekt zijn, waar mensen dan niet terecht kunnen... want ze kunnen het vliegtuig niet in. Excursies die daarbij horen, die kosten stapelen op. En die kunnen de reisorganisaties niet aan omdat ze hele zware jaren achter de rug hebben vanwege corona. Dus zeggen ze, iemand moet dat gaan betalen en Schiphol, doe jij dat maar. Elk moment kan er een persconferentie beginnen van Schiphol. Dan maken ze meer bekend over de zomerplannen... In het Limburgse Hoorn is een jongen van 13 overleden na een ongeluk. Dat gebeurde toen hij naar school fietste. Hij stak de weg over en werd aangededen door een bus. Hij werd zwaar gewond naar een ziekenhuis in Maastricht gebracht, maar daar overleed hij vanmiddag. De school van de jongen zegt dat ze erg zijn geschrokken en heeft alle leerlingen naar huis gestuurd. De eerste tentjes op het Pinkpop-terrein worden opgezet. En dat betekent de start van een festivalweekend. Een uur geleden ging de camping open. en mensen stonden al sinds de ochtend te wachten om het beste plekje te bemachtigen. Wij staat in ieder geval voor 11 uur. Vanochtend? 11 uur? Vanochtend, vanochtend, ja. Toen was het nog lekker, nu is het wel wat heter. Hoeveel bier heeft het al op? Een uh, treetje is uh, inmiddels... Gevaar... Maar waarom zo vroeg de camping open pas, ja, om 6 uur? Ieder, ieder mis. Na drie jaar willen we weer door. Ja, morgen gaat het festival echt beginnen. Het weer, zonnig en nog steeds 23 graden op de meeste plekken. Morgen eerst bevolkt, later wat zon en dan tussen de 25 en 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog langzaam rijdend verkeer op taart A10. De ringweg van Amsterdam vanuit knooppunt meer naar knooppunt Koenplein. Bij knooppunt Meer 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Yeah.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 Drie voor 12 Noord-Holland uh, het nodige aangedaan. En het was uh, in een artikel van collega Sjoerd Bakker... waar dat uh, even ter sprake kwam. Want die dame heeft uh, het uh, nodige gedaan. En dit is één van de singles Hij IJs. Nog niet eens uh, van Sjoerd Bakker geweest. Van de, de hoofdredacteur Kalijn Maar Ik zit een, een, beetje, een beetje stom te zwetsen. Het nummer heeft Perspectief. All the streets are quiet I want to flow Wanna live life higher And I think I want you around For air, I want to grow and feel some kind of purpose. And when I'm losing my mind, you keep me grounded.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 voorbij laat komen. Dit is de laatste single van deze man, deze Alex Nieuwland. Is niet zo lang geleden nog ook jarig geweest. En hij dacht, nou, zal ik ook nog maar eens even een singeltje uitbrengen. Het is altijd leuk om even de mensen op het verkeerde been te zetten. Maar wij draaien hem wel, dus dat, dat sowieso. Goed, we gaan zo dadelijk praten met Rona Rode. Tenminste, als het alles goed gaat. Maar eerst nog een single die we nog eerder hebben gedraaid. Right Beside You.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 Um, en ik schrijf uh, voor datzelfde platform natuurlijk ook uh, de nodige um, releases. En daar had ik hem dus ook meegenomen. Maar goed, uh, ja, je weet nooit oké. hoe het uh, balletje rolt uh, in dat opzicht. Nee. Um, ja, heb jij dan ook nog uh, even goed daar een soort van van radiooptreden? Heb ik dat toen ook ergens gelezen of?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 De vraag uh, wanneer de Croup van Canada is. Ja, uh, die is uh, dit weekend, uh, dacht ik. Uh, goed, uh, twee nummers achter elkaar. Jasper Schalks en uh, Won't Come Back. And Lights on the Lake met Tumble en Vol. Um, ja, we gaan nog even verder op een beetje op die voet. Americana, een beetje zingen, songwriter-achtig. Dat geldt ook voor deze fijne kerel, want hij gaat uh, ook uh, deze kant op uh, komen.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 Say the world is toughing up And you could just as well be right But I don't think that you mean I'd have to give it right away I don't think so and you may say that I'm some kind of foolish